De van In, die zet alles op alles om zijn onderzoek van de week af te ronden. Wacht, wacht, wacht. Wat probeert je me nu wijs te maken, kolonel? Dat Frank Geldof Echelon aan het oplichten was...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 Mijn man en ik hebben gisteren de hele dag foto's gemaakt van al de foutparkeerders in onze straat. André, ik, en je kunt maar... de nummerplaten duidelijk zien, hè. Ik eis dat je daar nu eindelijk eens tegen optreedt. Want anders stap ik recht van hier naar de burgemeester. Naar André, de pers als Naar de ja, tv. Geef maar hier, en... commissaris. kan ik dat wel afhandelen, mijn hey, hey, hey, hey, hey, madame. Hey, hey, hey, hey, laat me die ene nog eens zien. Welke? Die? die? Ah, ja, ja. Wat verdomme, hè. Wat, hè? Mevrouw, waar woont u ergens? Pieter, wat is dat? Ik heb dat hier al vijf keer verteld. Ik woon in de poit Zeg, ik ben dat hier beu. hè? is Udo. Ja, maar iemand die kent, inspecteur? In de poit de Verdomme, Guido. Maar Pauw woont daar ook. En? Je zegt zo weinig? Ik kan het niet geloven, Pieter. Dat moet toeval zijn.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 Verdomme, hè. Hoe konden we zo stom zijn? Ja, het is allemaal mijn schuld, hè. Uh, we moeten nu niet gaan hè. Stap maar in. Waar gaan we naartoe? Recht naar Marie's Pauw, natuurlijk. Naar waar anders. Ik heb haar juist aan de lijn gehad. Zal bij haar thuis op ons wachten. Ja, wat is bruinogen? Naar waar? Weet je wat, jong? Dat kan mij voorlopig weinig schelen. Een internationaal aanhoudingsbevel. Als je dat geregeld krijgt, heb je mijn zegen, Ja.